Hij was opgepakt en schuldig bevonden aan het oproepen tot geweld tijdens de anti-regeringsprotesten in Iran in 2017, die begonnen toen de voedselprijzen stegen. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft veel kritiek op het coronabeleid. In het AD zegt hij onder meer dat het testbeleid beter had gemoeten. Gommers vindt dat er sneller gehandeld moet worden als het virus weer opleidt. Hij zegt er ook niks van te snappen dat als op vrijdag er een kabinetsberaten is... er dan pas op dinsdag maatregelen worden afgekondigd. Ook vindt Gommers dat de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge transparanter kunnen. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen... in onderzoeken naar coronamedicijnen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van het Maastricht UMC omdat mannen kwetsbaarder zijn voor een slecht beloop van COVID-19... is het volgens de Maastrichtse wetenschappers belangrijk om naar de man-vrouwverschillen te kijken. Het kan betekenen dat mannen en vrouwen niet op dezelfde manier behandeld moeten worden. Maar bij één van de dertig studies is achteraf, gebleken, eh, achteraf gekeken of mannen en vrouwen hetzelfde reageerden. Het weer vooral in het westen nog wat mist, verder bewolkt en wat lichte regen en het wordt 4 tot 9 graden.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 De A10 Zuid tussen knooppunt de Liedermeer en knooppunt Amstel richting Amersfoort. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 You live her heart The girl is mine The dog dark -girl, girl is mine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 I really feel it's time. You know she tells you want the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine.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 No Zet hem op ZFM.